Raymond Sereen met het nws Journaal. De NS zet vanaf morgen tussen Castricum, kromenie Assen, en delft en Amsterdam-Sloterdijk in de spitsbussen in om de treinen te ontlasten. De proef met de spitsbus duurt voorlopig tot mei. Ook op andere trajecten wordt overwogen om spitsbussen in te zetten. Als treinreizigers voor de bus kiezen, krijgen ze een consumptiebon ter compensatie voor de langere reistijd. De bussen vertrekken van 7 uur s ochtends tot half negen om het half uur uit Castricum. En dan weer van 5 voor drie smiddags tot half zes. De reiziger is 50 minuten langer onderweg dan met de Intercity. De NS heeft voor 2 miljard euro aan nieuwe treinen besteld, maar die kunnen pas vanaf eind dit jaar worden ingezet. De Amerikaanse minister Kerry heeft met zijn Russische collega Lavrov in grote lijnen een akkoord bereikt over een wapenstilstand in Syrië. Kerry noemde het een provisorische overeenkomst die de komende dagen kan ingaan. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de verschillende partijen in het conflict. Gisteren was vn gezant de Mistura nog pessimistisch over de kans op een wapenstilstand. Begin deze week bereikten de VS, Rusland en de landen in de regio een akkoord over een bestand in Syrië dat afgelopen vrijdag had moeten ingaan. Bij bomaanslagen in de Syrische stad Homs er zijn zeker 46 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Er waren twee zware explosies en één daarvan werd vrijwel zeker veroorzaakt door een zelfmoordterrorist met een bomgordel. Wie er achter de aanslagen zit is nog niet bekend. De carnavalsoptocht in Woensdrecht wordt dit jaar niet meer gehouden. Voor de tweede keer heeft de organisatie het feest in de Brabantse plaats moeten afblazen door het slechte weer. Volgens de organisatie is het net zulk weer als op 8 februari met flinke windstoten. Daardoor is er kans dat praalwagens omwaaien. De jury gaat vandaag nog wel langs de bouwplaatsen van de praalwagens. En vanmiddag is er een alternatieve prijsuitreiking. Twee veel bewolking, in het noorden regen, in het zuiden droog. Het waait flink, het wordt een graad of 11. Morgen trekt de regen langzaam weg. Het wordt met zeven graden wat kouder dan vandaag. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 richting Amsterdam staat bij Oudekerk aan de Amstel drie kilometer file. En op de A7 horen Zaandam, bij Purmerend Noord ook drie kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is hier dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 in Amerika over de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag op deze 21 februari 2016. Welkom tot aan 5 uur hebben wij een legio aan lokale en regionale informatie we volgen de volgende sport voor je. de eredivisie is hier op dit ogenblik bezig, de graas afstand met 2-1 voor tegen Vitesse, en laat vandaag nog Ajax, Excelsior, FC Utrecht weer om 2 en Feyenoord Rode JC, en die begint om kwart voor vijf. En daarnaast zometeen om half drie het weerbericht. Blijft het uien weer of komt er nog een kleine winter aan? We vertellen het je om half drie dus. En daarnaast om half vier de on plaat voor vandaag deze week. Dus hou je radio hier bij ZFM. Want nu uit 95 zit Sway, jam, jam, jam. I'm madder in the gift shop, madder at the bus stop, in the bar, bye, looking like a showstop. Seem to be a nice girl, seem to be a wise girl. Seem to be a plain old nose surprise ice girl. So a I paralyzed when she started to impress me with the steel blue eyes Breathed so fast, I thought you would last You ripped my shirt, and things got nasty Eat this, my kids Did you ever know that it could be like this? Then she loved me Bang behind the bushes in the fog and I just went dumb, dumb. Give me some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 No. Yeah. Well, you've you're it for a minute Cause you never know a thing it. It's just wicked, you miss call But you sure won't win no praise hey, yeah. I'll there like yours I don't know what this is, they Oh, Jesus Christ got to, to remember this and it's not when you feel I Yum, yum, give me some Yum, uh, uh, uh, uh, yum, give me some So what you gonna do, what you gonna do Yum, yum, give me some yum the sun not a, fool, not a fool not a fool no you're not fooling anyone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 Nibali die stortte vrijdag het fundament voor zijn eindzege... door te sorleren naar de zegen op Green Mountain. Traditioneel de scherprechter in Oman. De Tour de France, winnaar van 2014... focust zich dit seizoen op de Giro d'Italia. Toen Dumoulin, die eindigde als vierde in het klassement... op 40 seconden van Nibali, de kopman van Giant alpecin richt zich nu op Parijs-Nice. De ritkoers die over twee weken begint...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 Goed, dat is over de sport. We gaan weer verder met de muziek hier bij Zandvoort op zondag. En dat doen we met Train. Hier is een hele grote hit van een aantal jaren geleden. Hey Soul Sister.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 Al dus Rito Schreuder bij absentie van Lex van Horen. Nog zes weken zit Lex van Horen in zijn winterslaap. En dan vanaf 1 april gaan we weer knallen. Ja. www.meteopagina.nl is de site voor al je nieuws over het weer. We gaan verder met Donald Vekken. Hier is de new Frontier. Yes,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 Gemakkelijk ging het niet, maar met twee treffers van Jesse de Haan... en aanvoerder Milan Berk-Belenkamp... wist de ploeg zich voorbij het Amsterdamse voetbalploeg te werken. SV Zandvoort kwam al binnen vijf minuten op een achterstand... toen de ploeg ongeconcentreerd een corner probeerde te verwerken. De splits van, van de Amsterdammers die de bal kreeg aangespeeld uit de hoekschop... verschalkte Jorrit Smit laag in de linkerhoek.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 I hear you now.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 Beautiful Thing, Jason Mraz was dat. En daarvoor horen we John Envangelis met I Hear You Now. En die, van, uh, die John Anderson die heeft nog zelfs in Tilburg gewoond. En we kennen hem natuurlijk van Yes, met uh, Owner of A Lonely Heart. Daarom was hij de frontman van. Goed, nog één plaat te gaan voor het nieuws van drie uur. Dat wordt een winnaar voor het Eurovision Songliste van 2009. Alexander Rebeck met Fairy Tale. Years ago, when I was younger. And we were sweet